Twee uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er mag de komende dag in Drachten niet worden gestaakt bij de fabriek van Dunlop... waar brandslangen en transportbanden worden gemaakt. De rechtbank in Leeuwarden heeft de staking in een kort geding verboden, meldt Omroep Friesland. De vakbonden wilden staken uit protest tegen een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Ze hadden de directie van Dunlop een ultimatum gesteld... vanaf afgelopen avond om tot een akkoord te komen... In een reactie op het afblazen van de staking zegt de directie blij te zijn... maar nog wel te hopen dat er snel een akkoord komt. De NS laat in de spits langere treinen rijden. Het besluit is genomen na de eerste ervaringen met de nieuwe dienstregeling. Die ging zondag in en heeft een stroom aan klachten opgeleverd... onder meer over overvolle treincoupés. De langere treinen gaan onder meer rijden tussen Enschede en Zwolle... tussen Apeldoorn en Utrecht en tussen Almere en Schiphol. In Groningen zijn drie mannen aangehouden na een achtervolging door de binnenstad. Het drietal reed met hoge snelheid over de Grote Markt en het Zuiderdiep. Vanwege koopavond was het druk. De politie vond de situatie zo gevaarlijk dat de achtervolging werd gestaakt. De auto werd later teruggevonden. Na een zoekactie hield de politie drie mannen aan. Ze worden verdacht van een inbraak in de Groningse wijk Selwerth. De Amerikaanse VN-ambassadeur Susan Rice wordt definitief geen minister van Buitenlandse Zaken. Ze trekt zich terug vanwege de opheffing over haar kandidatuur. De Republikeinen hadden felle kritiek op haar optreden na de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in Libië. Kort na die aanslag in september zei Rice dat het waarschijnlijk ging om een uit de hand gelopen demonstratie. Maar later bleek dat het een goed voorbereide terreurdaad was.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 Astrid de Jong. Ik uh, vroeg me vandaag opeens af... je hoort wel eens dat katten nooit in de ogen krabben. Dus als je een kat pijn doet, dan wil die nog wel eens uithalen. Maar hij krabt nooit iemand in de ogen. Altijd op de wang of op de handen. En uh, nou vroeg ik me af of er iemand luistert die zelf of die iemand kent die wel eens in zijn oog gekrapt is door een kat. Eventjes om te kijken of dat nou een feit of een fabel is. En aangezien dit programma toch draait om vragen en antwoorden... leek me dit een goede plek om die vraag te stellen. 0800-1121, dat is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen... of als je ooit in je oog bent gekrapt door een kat. Mailen kan ook nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl... of twitteren via Nachtzuster. Of even um, komen kijken op de chat. Die te vinden is op www.omroepmax.nl. Wat de mogelijkheden. En dat allemaal rondom vragen en antwoorden. 0800-1121.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 Nachtjes wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtjes, haal ik de morgen? Nachtjes ik doe iets aan de bijen. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koorts en kippen wel. Zuster zeg me maar blijf ik wel in leven. Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzusten, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets bij Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al niet de morgen. Nachtzuster, doe iets bij je.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 Ik moet zonder jou beginnen, nacht zuster Ik brand van binnen, nacht zuster Doe iets van de pijn. <mully> nacht zuster Waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster Haal ik de morgen, nacht zuster Doe iets van de pijn. <mully> oh. Nacht zuster oh. Nacht zuster oh. Nacht de pijn, pijn, pijn, nacht zuster <mully> Nachtzuster. Nachtzuster. Pijn, de pijn, Nachtje. pijn. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtje. Nachtje. Nachtje. Nachtje. Nachtje. Nachtje. Nachtje. Nachtje. Nachtje. Goedenacht. Hallo. Ja, ik, uh, ik heb een vraag over Rutger. Of over Rutte, onze president. Ja, meneer Rutte. Uh, laten we hem maar president Rutte noemen of zo. <laughs> ja. Maar kijk, uh, hij uh, heeft heel veel macht. Ja. En als hij nou morgen besluit om bijvoorbeeld... 10 miljard over te maken aan Greenpeace... <laughs> Nou. Maar ja, je kan ook zeggen van of hij maakt bijvoorbeeld 20 miljard over aan Griekenland. Want, ja, dat uh, zou kunnen, ja. Mijn vraag is een beetje van... Uh, zit daar niet een soort rede regelgeving in, een soort mechanisme? Van wat mag die man allemaal doen? Ja, ja, ja. Want uh, ja. ja, ik, ik, ik, ik kom bijna op het woord uh, financiële Hitler... maar ik zou uh, iets vriendelijkers willen bedenken. Een financiële, hoe noem je dat... Uh, Iemand machtig. Waar, waar kom jij op? Tiran. Dictator. <laughs> financieel tiran. Dictator. prachtig, goed zo. Nee, hey, maar het ja. is natuurlijk onzin, maar het, je zou kunnen zeggen een financieel macht hebben. Ja, maar een dictator is, is perfect. Want kijk, bijvoorbeeld Bos, die heeft in één weekend ja. even... ...nagedacht over ja. de ABN Amro Bank en die dacht van wacht even, daar gaan we 30 miljard in stoppen en dan ja. redden we die bank. Ja. Maar dat was die lang niet waard. Dus ja goed, wat is nou, ik vind, ik vind een financiële dictator helemaal nog, nog niet eens een slecht plan. Nou ja, het, het nare is dat in het woord dictator zit een soort uh, basale slechtheid in dat woord... Nou, en... dat, ik... dat kun je ook een beetje terug, uh, terughalen in de zin van... Uh, uh, zij moesten het doen. Uh, mm. In de zin van... Uh, zij moesten het dicteren. Zij moesten dat maar doen, dachten ze. Ja, ja. Maar ze, ze, ze hadden het ook kunnen vragen aan het volk. Ik doe, nou, dat waren zijn ze altijd al een hele een klein, slechte dictator, klein... dictator geweest. Ze. Nee, maar, Pardon, Joop, maar Joop, luister. Want, um, kijk, als je met tien mensen bij elkaar bent, hè... Ja. Stel, je bent met tien mensen bij elkaar en um, uh, uh, je maakt zo'n potje van uh, jongens, uh, we gaan vanavond allemaal, willen we allemaal wat drinken. We leggen allemaal, nou, uh, uh, stel, we leggen allemaal 50 euro in. Ja. Dan, en, en we laten Joop het beheren, want Joop die heeft al uh, uh, uh, uh, tien jaar uh, financiële marketing en uh, communicatie gestudeerd. Stel, dat we het zo met elkaar afspreken. Ja, dan moet je ook ja. niet gaan piepen als Joop denkt van... nou, het lijkt mij verstandig om uh, uh, zes meter bier in één keer te kopen... want het is goedkoper. Dan, ja, dan, dan moet je dan je bijspreken eigenlijk... met elkaar af dat er iemand is die de baas van het land is. Dat doen we op basis van het feit dat we erop vertrouwen... dat hij de beste persoon is voor die functie... En dat hij verstand van zaken heeft. En als hij dan vervolgens de dingen niet doet zoals wij alle tien willen dat hij doet. Ja. Dan moeten we niet gaan zeggen, ja maar je bent een, een financiële dictator. Maar daarom denk ik dat ik een beetje die, die vraag uh, misschien wel nut heeft. Omdat... Een klein groepje verkloot het altijd voor een hele grote groep. En net toevallig en kiezen we altijd. Die wordt meestal dat misbruikt groepje. en niet, die wordt meestal niet gevraagd naar, naar de mening. Want de mening was al gevraagd. Ze wilden niet meedoen met Europa. Maar je kan het ook uh, simpel houden. Um, hoe moet het bijvoorbeeld met, uh, uh, de, met een wooncoöperatie? Er zijn tien uh, mensen die, die beslissen bij een wooncoöperatie hoe het moet. En dan kopen ze een schip. Terwijl als je de hele... Als je honderdduizend uh, woninghuurders vraagt... dan komt er een veel genuanceerdere mening uit. Ja, ja ik ben zelf, ik ben redelijk naïef. Ik ga er altijd vanuit dat politici iets meer verstand van zaken hebben... dan de grote massa. Wel, nee. Er komt veel meer corruptie in voor dan bijvoorbeeld bij de bouwvakken. Die heeft geen macht... Waar macht is, wordt misbruik verpleegd. Nou ja. en, Joop, en als je los dat verdeelt van, van over alles, meerdere mensen... Nee, maar Joop los, alles. Joop, los van alles... Los van alles, denk ik dat het wel meevalt met die enorme macht... van die ene persoon in de persoon van Mark Rutte in dit geval... Maar wat hij precies mag, zonder dat hij het moet overleggen... en erover gestemd moet worden door wie dan ook, ik weet het ook niet. Maar er zijn ongetwijfeld heel veel mensen die dat wel weten. En die gaan bellen naar 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Joop. Fijn zo. Dank je wel. Doei. Doeg. Pieter. Hallo? Oh, Els. Oh, ja, Els. Sorry, ja, Els. Ja, jij heet geen Pieter, hè? Dat zou je geweten nee, nee, hebben. ik me niet ja. gelijk aangesproken. Nee, ik had al het gevoel. Wat <laughs> kan ik voor je doen, Els? Luister eens. Ik woon in Baren-Nassau. Ja. En ik heb een... Hey, de liefste hond van heel Nederland. Ach, is dat hem? Hoe heet hij? Hij heet Spetter. Spetter, ja. En Spetter, die is uh, een hulphond. Oh, ja. En... Uh, dat is mooi. Die doet van alles en nog wat voor me natuurlijk. Maar... Ik uh, ga iedere dag met hem het bos in. En dan is hij, uh, uh, hoe heet dat, dan is hij vrij, hè? Dan hoeft hij niks te doen, dan mag hij loslopen en dan loopt hij te snuffelen. Heeft hij een ATV'tje? Ja, dan heeft ja, hij gewoon lekker vrij, hè? Ja. <coughs> S'morgens en om een uur of drie, gauw een uur. En dan cross ik met mijn rolstoel door het bos en uh, hij uh, snuffelt en hij rent en hij doet. Nou, ja. dan is hij wel eens kwijt en dan moet ik hem roepen. Ja. En dan roep ik daar. Nou, dat lijkt dat me een goed. goede om dan te roepen en, op zo'n moment. En dan komt ja. hij gewoon. En, uh, maar dan valt het mij op. Als ik nou gewoon in het bos roep... dan ja. draagt dat. Dan draagt mijn stem... Nou heb ik geen zachte stem. Ik heb een behoorlijk nee. luide stem. Ja. Maar dat draagt mijn stem. Maar wat mij nou van de week opviel... Ik heb het, het uh, vrieste... En... Ik dacht misschien gewoon een echo in het bos. Ja. Hoe kan dat? Oké, okay, dit was een wat omslachtige inleiding. Ja. Naar, naar de vraag: als het vriest, hoor je een echo in het bos? Ja, als je roept. Oké. Okay. Als ik, uh, als ik spetter ik Spetter, hoef, dan etter, dan... etter. Uh. Dat is uh, een hele nare echo. Dan echo. <laughs> U spetter, etter, etter krijg je dan. Ja, dat spetter, is... Ja, dus dat een etter, beetje. Dat ja. krijg je er dan achteraan. Hè? Ja, ach, nou, is overdreven, maar... Zo erg het, was het niet. Het, het, uh, het draagt heel ver. Hoe kan dat? Hoe kan dat? 0800 1121. Dat moet lukken, Els. Nou, dat ben uh, ik heel tevreden als ik dat weet. Eventjes, want, want hulphonden die kunnen van alles. Ik heb laatst ergens gehoord dat die ook de was uit de machine kunnen halen. Dat doet hij ook. Echt? Ja, nou hij doet het erin en eruit. Erin ook? Ja. En, en, dan haalt en hij wasmiddel eruit. erbij? He? Doet hij ook wasmiddel erbij? Nee, dat, dat lijkt me oh. nou, dan gaat hij schuimbekken. Dat lijkt me <laughs> nou ook weer geen goed, die, goed plan. En er komen geen gaatjes in je. Nee, in je, uh... ja, want dat doet hij met zijn lippen. Hè? Echt waar? En dan uh, doet hij uh, in het droger en er weer uit. Ja. Dan moet je wel, wel even berekenen. af laten koelen, natuurlijk, hè? want anders gaat hij in die hete droger. Dan krijg die bestellen. blaren, ja. Nee, dat is. Maar, en uh, hij doet mijn gordijnen dicht en open. Handig zeg. En hij doet. Uh, Stofzuigen? Uh, mijn laadjes, daar hangt een, een touwtje aan. Ja. Dan zeg ik tuk, want alle commando's zijn in het Engels, hè? Oh zodat jullie hem niet af kunnen leiden. Oh ja, dat is oké. Okay. Want als ik nou zeg liggen, dan reageert hij niet. Ik zeg down. Oké. Okay. En ik zeg tuk, en dat is trekken. Ja. ja. Ik zeg credit, als ze iets moet pakken. Goh. Uh, hij trekt aan het laadje en dan push, dat drukt hij met zijn neus. Heb ik een touwtje aan mijn laadje hangen, aan al mijn laadjes? Ja. En dat trekt hij aan. En dan zit er een stickertje op mijn laadjes. En dan doet hij zijn neus tegenaan als ik zeg push. Wat handig! En dan drukt hij het, doet hij het dicht. Maar en jij dan... kunt niet de laadjes opentrekken, maar je kunt wel iets uit de laadjes pakken. Ja, dat, dat, ik kan het zelf uiteindelijk best wel, maar het kost me moeite. Ik okay. heb MS. Ja. En dat. Dit is natuurlijk gewoon hartstikke fijn dat hij dat doet. Maar hoe lang gaat zo'n hulpont mee? Uh, ja, dat is een probleem. Eh. Uh, ja, acht, acht uh, jaar, negen jaar. Uh, maar dan zijn ze nog niet uh, dood, natuurlijk. Nee. Maar dan zijn ze te oud om nog te werken. En wat doe je dan? En dan moeten ze terug naar een gastgezin. Oh, oké. Okay. Maar dat we... wil ik nu. Oh jee. Ik heb getekend dat hij bij mij blijft. Maar dan moet je de nieuwe hulphond die voor de oude hulphond gaat heb zorgen. Ik heb geen hulphond, hè. Dat impliceert dat ik geen hulphond heb. Oh, Oké. Okay. Want als... kijk, er kan geen twee kapiteins op één schip. Oké, okay, dus over, zeg maar eigenlijk... op een gegeven moment als Spetter met pensioen gaat... dan krijg je niet een nieuwe hulpbond. Ja, tenzij ik heb mijn krasgezin laten gaan om dood te gaan. Ja, precies. Maar, maar als je maar hem bij je houdt... Ik... Want ik heb hem zelf als pup gekocht. Ik heb een beetje de omgekeerde situatie gedaan. Ja. Het is normaal dat, je, dat de stichting Pond in Herpen... Mm. die koopt puppies. Die gaan een jaar naar een gastgezin. Ja. Dan gaan ze, uh, gaan ze terug naar Herpen. Dus dan worden ze gesocialiseerd in het gastgezin. Ze gaan naar de puppycursus en ze gaan overal mee naartoe. En weet ik het allemaal. Ja. En... Dan gaan ze terug naar hem en dan wordt ja. er een jaar lang wordt, uh, getraind met ze. Ja. Mm. Maar bij mij was het dat uh, ik had een puppy, dus ik ben mijn eigen gastgezin geweest. En je hebt hem zelf uh, geleerd. Uh, oh, dus dan Dat die... gesocialiseerd. En toen zei ze daarna zei ze van de, van de hulphond... iedere woensdag hier, bijna een jaar lang, komen trainen op woensdag... En dan moest ik het de week door oefenen met hem. Goed geregeld hoor. <coughs> wel zwaar hoor, maar wel leuk. Ja, ja. heel erg leuk. En, uh, dus ja, bedoel, ik ben zo gehecht aan dat beest. Ja, kan wel. Weet je wat, het is een heleboel mensen onderschatten. Uh, een een hulpond is natuurlijk ook voor de hulp. Maar er zit nog een ander aspect aan. Er zit een sociaal aspect aan. Ja. Ik word altijd aangesproken op spetter. De, en normaal spreek je niet zo gauw iemand in een rolstoel aan, hè? En omdat ik nou die hond bij me heb, is hey, hallo, ah, oh, wat een lief beest. Ja, maar dat mag toch eigenlijk helemaal niet. Nou, ze mogen wel zeggen dat hij een lief beest is. Dat maar mag ze mogen wel, niet, ja, maar niet in het Engels. Mogen... <laughs> dan raakt hij je afgeleid. Nee, ze mogen niet aaien. Ja. Ze mogen niet aaien. Dat staat ook op zijn wat hij uh, aan heeft. Daar staat op... Maar, oh god, oh god, dan moet je toch... Mensen, ik snap dat niet van mensen. Nee, maar dan ja... Moeten de ja, die... mensen die nu luisteren, moeten ze heel goed luisteren. Ja, een hulphond... die zullen oh. alle twee nooit meer een hulphond aaien. Nooit aaien. Nee. Maar dat moet je even uit. weten, hè? Want het is. Ik, want dat... ze zijn ja. afgeleid. Dan kijken ze niet meer naar mij, maar naar degene ja. die ze eet. Dat is heel logisch, maar als ik gewoon een hele leuke hond zie. dan denk ik niet, ja. oh, het zou er wel eens een kunnen zijn die je niet. En maar hij heeft ui, toch een die... eentje oh. aan? Ja. Je ziet dat hij een, een andere hond is als anders, want hij nou, heeft een echt... niks om. Ik zag drie weken geleden een hondje verkleed als Zwarte Piet. Ja. Uh, denk ik ook niet. Oh, die mag ik niet aaien. Nee. <laughs> maar aaien, ik snap dat niet, want uh, aai ja. jij vreemde honden? Ja. Dat zou ik dus nooit doen. Nee, dat is ook... Je weet toch helemaal niet hoe die hond reageert? Nee, maar ik heb, ik, heb, ja, ik, ik, heb, nou, ik heb in principe meer met katten dan met honden. Maar als een hond kwispelend naar mij toe komt en, en dan laat ik hem even aan mijn hand snuffelen. Nou, en als die dan nog steeds niet doet, dan aai ik hem even. Ja. Ja, ik zou het nooit doen. Nou, ik zal er wat in meer wonder, rekening mee houden. Je weet nooit hoe ze reageren. Ja. Eigenlijk. Niet... Maar ik bedoel... Ik heb te veel vertrouwen maar in de mensen Ze moeten wel de ja. mensen moeten goed in de gaten hebben. Een hulppont nooit aaien. het nee, staat op het hesje. Die, en dat staat op het hesje. Ja. Maar meestal hebben ze hem al geaaid en dan zien ze... Het staat. Ja, te laat, <laughs> hè. Ja. Dan is het kwaad al geschied. Het is heel vervelend eigenlijk. Afgeleid. Want dan wordt het een... Het wordt ook een allemanshond en dat is niet de bedoeling. <laughs> het is een hond voor mij en niet een allemanshond. Ja. Ja, dat, uh, maar daar kan niet ja. genoeg op gehamerd worden, hoor. Dat, uh, maar als je, het fijnste wat hij doet, vind ik... dat alles wat ik laat vallen, raapt hij op. Ja. Want daar kan ik niet bij, hè. Die rolstoel is hoger dan de grond en zo. Dus dat, dat, dat, dat is een elektrische rolstoel en daar zit je vrij hoog in. ja. En Ja, dan kan je er niet bij. Nou, alles raapt hij op. En nou. ik hoef hem niet eens een commando te geven. Ik laat vallen en hij, hij staat er al. Dat is handig. Ja, ja echt leuk. Els, sorry, we kunnen uren doorpraten over Spetter. Maar we, het gaat ja. erom, uh, als het vriest, dan hoor jij uh, Spetter, Etter, Etter in het bos. Oftewel ja. een echo. En uh, waar, hoe komt dat? Dat je een echo hoort in het bos als je roept als het gevroren heeft. Nou, ik ben benieuwd... Het heeft, ja. of er daar iemand iets zinners over kan zeggen. 0800-1121. Goedenavond Els. Goedhuis, hey, Spetter. Doeg. 0800-1121. Dus. Uh, Ria? Dag, Astrid. Hallo. Hoi. Ik hoorde jouw programma... en uh, je begon meteen over die katten die in je ja. ogen krabben. Ja. Nou, Astrid, dat doen ze. Echt niet, hoor. Echt niet? Behalve als het een kat is die je onverwachts oppakt, die je niet weet, die je niet kent. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, zeg ik altijd. Ja, maar dit is, dit is, dus, dit is een verhaal van een grijs gebied natuurlijk. Want, Hoezo? Een nou, grijs een kat, kat krabt niet in je ogen, tenzij je hem oppakt als hij het niet verwacht. Wat als je een nietje in zijn oor niet. En dat doe je natuurlijk niet, maar dat heeft mijn broer ooit bij een hond gedaan toen hij heel klein was. Met niet-machine in zijn oor. Nou, toen beet hij hoor. Dat zijn uitzonderingen. Ja, maar waar, wat is de uitzondering? Mij is verteld, en, en daarom kwam ik op die vraag, dat een kat wel uithaalt, maar nooit richt op de ogen. Dat hij altijd uit een soort reflex... Ja... ...in het vlees krapt, in plaats van uh, in de ogen. Ja, dat, uh, daar moet je luisteren, Astrid. Ja, ik ben een kattenliefhebber. Ik heb mijn hele leven katten gehad. Ik hoorde echo, is dus heel naar. Ja. Maar ja, dat uh, hoor ik wel eens vaker, hè? Ja, zoals het vriest. Ja, dat, nee, dat is vervelend om te praten. Ik weet het, het is heel bijzonder, maar er worden bij Radio 1 heel veel praatprogramma's gemaakt, maar de telefoonlijnen hebben we nog steeds niet onder controle. Nee, <laughs> dat merk ik als ik lach, dan een het er door mijn een ja, hele, hele boete Goed, uh, ik probeer er ja. doorheen te praten. Ja, uh, maar eigenlijk waren Kat we wel klaar. Katten die halen niet uit naar je ogen, echt niet. Oké. Okay. Katten, uh, ja, of je moet een vreemde oppakken of een uh, zwerfkat die niet vertrouwd is, maar als het je eigen kat is... Dat, toen ik hem ging halen, tien jaar geleden, zat hij in de mandje achter in de auto. We keken elkaar aan. Hij, de kleine katje, en ik voor in de auto. Recht in de ogen. En ze hadden altijd gezegd, je mag een beestje nooit recht in de ogen kijken. Maar uh, dat is... Hij zit bij me s'avonds en hij is nou 10, uh, 12 jaar oud. En dat beestje dat ligt bij me en die kijkt me aan in mijn ogen en ik kijk hem aan. Ik kan me niet voorstellen dat, i dat een kat, uh, zijn vrouwtje of, of mannetje of uh, waar jij aan gehecht bent, je in de ogen gaat krabben. Ja. Nou ja, de, ik begrijp het, Ria. Maar ik vroeg me dus ook af of het iemand wel eens was overkomen... dat hij of zij in, in zijn oog was gekrapt door een kat. Wat voor omstandigheden dan ook. Maar dankjewel voor je bijdrage, Ria. Graag gedaan. Goeienacht nog. Dag, Astrid. Dag. 0800-1121. André? Ja, goedenavond, Astrid. Zo. Waar gaan we naartoe? Uh, naar uh, Gooienland. Naar? Goorlen. Goorlen. Bij Tilburg. Ja, en, en... zitten we in de vrachtwagen? Uh, illegale vuurwerk, maar dan moet je het niet doorvertellen. Nee, want... dat houden we onder ons. Ja, precies. Heel onverstandig, hè? Nee, maar dat is een grap voor jullie. Liever... Jo! Ja, als het echt zou <lacht> zijn, dan ga ik het niet vertellen. Zou dat het zijn? Ja. Nou, dat verwacht je ook niet. Maar, André, wat kan ik voor je doen? Nou, uh, het gaat om het volgende. Ja. Wij gaan de kerstmis tegemoet. Ben je het met mij eens? Ik ben het met je eens, voor zover ik ja. je kan verstaan. Oké. Okay. Uh, okay. Wij gaan de kerstmis tegemoet en ja. ik heb een religieuze vraag. Een religieuze vraag? Nou, kom maar. Uh, ik heb wat bijbelstudie uh, gedaan. Maar ik heb nergens terug kunnen vinden dat de geboortedatum van de heer Jezus Christus op 25 december valt. Uh, ja. Dus mijn, vra mijn vraag is, nummer één, wie heeft oh, dat ja. bepaald dat het zo is? Want dat blijkt nergens naar. Hmm. En, uh, en zowel kan het iemand mij duidelijk maken dat het uh, bewezen is dat het op 25 december uh, van 2012 jaar geleden de heer Jezus Christus geboren werd. Een bewijs wil je ook? Je wil een soort ja, geboorteakte? Nee, nee, niet het bewijs, maar de uitleg. Ja, nou dat moet lukken. Dat moet eigenlijk lukken. Ja, ik ga mijn best doen. Hartelijke bedankt. Goeie reis. Dank je. Doei, doei. Geen, niet bij open vuur, hè? Nee, nee, nee, nee. nee Oké, okay, nee, nee. dag. Doei, doei. 0800 -1 -1 -1. Anne. Zeg, hoe is het met je? Het is goed. Is alles goed met jou, Anne? Ja, geweldig. Koko zit te poetsen. Wat zeg je? Koko zit te poetsen. Oh, dat is... ja. De, uh, Coco, de papegaai die zit waarschijnlijk serverend een beetje op de... Ja. Ah, Mooi. Ja, dat moet netjes wezen, Voor de kerst? Nou, voor iedere dag zo'n beetje. Ga je met hem gourmetten? Nee, ik ga oh. niet met de gourmetten. Hij krijgt een pinda. Oh ja. Kun je eigenlijk papegaaien eten? Hij krijgt uh, een speciaal voor. Er zit alles in. Oh. oké. Okay. Ja. Uh, maar daar bel je niet over, hè? Nee, daar bel ik niet over. Waar bel je wel over? Hoe maken ze alcoholvrij bier? Hoe ze dat maken? Ja. Hoe maken ze alcohol? Ja. Wordt het eigenlijk ook gemaakt van uh, tarwe en toestanden? En, uh, ja, wat? maar dan gaat het gisteren. Dan zit die alcohol erin. En uh, ja. als je dus een bier zit zonder alcohol, dan zit daar geen alcohol in. Nee. Ik ben er erg een fan van. Van de alcohol of van het alcoholvrije? Van de alcoholvrije. Oh. Misschien dat ze het verwarmen, hè? want dan uh, dat doen ze ook met uh, kaasfondue. Kom het hoor, ja? Nou, de kaasfondue, daar doen ze heel veel wijn in, maar dan verdampt de alcohol. Oh, ja. Maar ik weet het niet, hoor. Nee, ik ook niet. Ik heb toch een flauw idee? Nee, vandaar het telefoontje. Nou, Anne, ik, uh, ik roep op. Ja, Coco. Ja, je hoort hem, hè? Hij zit zich er weer tegenaan te bemoeien, hè? Hij is klaar met poetsen. Ja, hij ziet er goed uit. Ik hoor Ja, het. geweldig. <laughs> Goed. Coco, zeg eens koppiekrouw. Ja, ik kan je niet verstaan, want ik heb de radio uit. En het moet in het Engels natuurlijk ook. Nee hoor. Oh, het is geen hulppapagaaien. <laughs> nee, dat niet, nee. <laughs> Oké. Okay. Nou, uh, Anne, ik ga mijn best doen. 0800-112... Ja, 1121. Kun je hem niet uh, leren 0800-1121 te zeggen? Nee. Dit dat oh. is te moeilijk. Nou, dan hang ik wel de papegaai uit. Ik doe mijn best, Anne. Is goed. Doeg. Doeg. Oh, hoi. Angelina. Horen we elkaar? Ik hoor jou wel. Als jij mij hoort, dan hoor ik... Ja, dan hoor ik jou ook. Kijk. Oké. Okay. Hallo. Als, als eerste wil ik uh, de groeten doen van mijn moeder uh, Geertje... van 85 jaar, die al jarenlang jouw programma volgt... Oh. En daardoor uh, mijn zus Jolanda en ik uh, jou ook volgen. Ach oh god, dus je moet van je moeder. <laughs> ja, ik moet. <laughs> <laughs> nou, de hartelijke groeten terug aan Geertje okay. en aan Jolanda dan maar. Oké. Okay. Ja. Ik heb twee vraagjes. Ja. Nou, de eerste is, uh, waarom staat er in krantenberichten of zeggen ze op het nieuws... dat als er ergens een misdrijf is gepleegd, dat de politie er bijvoorbeeld uh, 18 mensen op heeft gezet? Ja. Oh, yeah. Want moet ik dat eigenlijk wel weten? Ja. Ik zou denken, ze zijn slim genoeg om er voldoende mensen op te zetten. En eh, ik hoef ook niet te horen, als ik geopereerd ben, hoeveel <lacht> mensen daarbij betrokken zijn. Nee, daar zit wat in. <lacht> ik krijg in een. Angelina is geopereerd aan haar blinde darm. Er ja. <lacht> waren vier verpleegkundigen, twee chirurgen en een hulpverpleegkundige bij betrokken. Ben ja, vergeet dan ook de schoonmakers nog niet, hè? Nee, dat is nog... En de receptionisten. Ja. Ja. Dus en, ik vind een, dat echt en de naatszuster natuurlijk, ja. Goh. Ja, ik, dat weet ik eigenlijk ook niet. Want het is ook... Ik, sowieso vraag ik me wel eens af waarom er uh, van al die zaken persberichten worden gemaakt. Ondanks dat ik natuurlijk als journalist echt dol ben op het doorgeven van informatie. Mm -hmm. maar, maar dan denk ik, ja, dan, dus stel er is iets gebeurd... Weet ik veel, bij een achtervolging uh, is 28 kilo wiet gevonden in een auto na een achtervolging. Uh -huh. Dat denk ik al. Nou, en dan is die agent, dat, die heeft dat allemaal afgewikkeld. En dan moet hij nog zo'n rapportje gaan tikken. En dan moet er dus ook nog een berichtje voor de pers gaan tikken. Ik denk, ja, die man is ook hartstikke moe. Heeft een zware dag achter de rug. Maar ik had er nooit over nagedacht dat die vervolgens ook nog moet gaan rondbellen. Van, zeg, hoeveel man is er eigenlijk betrokken geweest bij die ja. uh, bij die achtervolg? Maar ik weet niet. Was kees mee of was die net had hij net pauze? Moeten even gaan. Ja. Misschien dat ze wel een soort gemiddelde aanhouden. Nou nee, ik zie, uh, ik zie echt bij sommige berichten staan uh, dat er uh, 11 mensen opgezet zijn. Bij andere 28. Als je, en je helemaal op gaat ja. letten, ja. Ja, en dan, dan bekruipt mij zelfs zo'n raar gevoel dat er op een gegeven moment mensen die daarbij betrokken zijn, niet als politieagent, maar als slachtoffer, van ja, maar bij die zaak van ons zaten toch wel meer uh, agenten erop dan uh, bij die van jou. Ja, ja, dat er een soort uh, strijd ontstaat ja. van nou, mijn zaak was erger, want ja. ik hoorde op het nieuws dat er 28 agenten waren ja. ingezet. Ja. Terwijl het zouden wel 26 stagiairs kunnen zijn. Bijvoorbeeld. Dat weet ja. je niet. Wat een goede vraag. Nou, ik hoop dat nou. iemand daar iets zinnigs over kan zeggen. Misschien dat er een uh, voormalig politieman is die dat uh, uit kan leggen. Of iemand met nachtdienst, nou. maar die mag dan waarschijnlijk vast weer niet bellen. <laughs> nee. En uh, je had nog een vraag. Ja, en dat is de vraag die mij nou uh, te, te binnenschoot bij het schrijven van al die kerstkaarten. Ja. We hebben postcodes. Ja. En ik moet op die brieven schrijven, de straatnummer, nee de straatnaam en dan het huisnummer... en vervolgens de postcode eronder. Waarom is niet voldoende dat ik de postcode schrijf met het huisnummer? Ah oh ja. Dat is een stuk makkelijker voor mij. Ja. En ik denk, als, het, als ze zeggen van ja, maar de, de postbode... en vooral die van nu, die ingehuurde jongelingen... Uh, ...dat ze moeten kijken in welke straat dat ze zitten... Uh, ...als ze dan overal onder de straatbordjes gewoon daar de postcode. Ja. En ik denk dan ook nog eens een keer dat ik minder vaak... Uh, ...van iemand anders de post in de brievenbus vind dan op dit moment. Want uh, ik heb er echt behoorlijk last van. Maar waarom zou je dat minder vaak worden dan? Omdat ze dus dan niet meer die ingewikkelde straatnamen hoeven te lezen. Alleen maar, ik zit in Eindhoven, bijvoorbeeld ja. 5641TT. Ja. Ja, en dat hoeven we op school ook niet meer... ...hoge Zand, meer die hele toestand uit als hoofd te leren. Nee. Maar dan gaan we 7241BZ. En je huisnummer. En that's it. Ja. Ik denk dat het te foutgevoelig is... Ja, dat denk ik. Dat er nog te veel fouten in de postcodes worden gemaakt, dat we toch altijd als backup nog de Hoge Zandse meerweg nummer 12 nodig hebben. Oh, double check. Maar ik weet het niet. Nou, ik, uh, er zijn vast al postbodes wakker. 0800 <laughs> 1121, uh, postcode 1200 AM in Hilversum. <laughs> en ik ga mijn best doen, Angelina. Oké, okay, dankjewel, Astrid. Dag. Hoi. Dag. Marja. Spreek met Marja Verhoeven. Dag Marja Verhoeven. Ja. Ik belde eigenlijk uh, voor die katten uh, of ze wel eens in de ogen krabbelen. Ja. Maar uh, dat doen ze wel degelijk. Wacht even, hoor. ik uh, hang even deze telefoon op. Zo. Oh. Zo. Hier. Zo, dat is beter hè. Oh, nou is Marja weg. Is maar uh, ah, het is mij als kind overkomen dat. Ja. Yeah. Dat, oh, jij ja, rommelt toch nog wel de lijn. Ja. Um, dat, uh, dat ik wel uh, in mijn ogen ben gekrabbeld. Ja. Door mijn eigen kat. Oh. Ik was een jaar of tien en ik zat hem te aaien. En uh, volgens mij schrok hij van de vuilnisman. En uh, toen werd hij hem in mijn ogen gekrabbeld. Gelukkig alleen in het wit. Dus ik heb er niks aan overgehouden. Oh, Oké. Okay. Maar, maar op het moment dat hij krabt, dan gebeurt er wel iets. Had je toen uh, pijn in je oog? Nee, nee, ik deed eigenlijk helemaal geen pijn. Want ik wist het in eerste instantie niet eens dat het gebeurd was. Mijn mm. moeder zag het. En uh, wel gelijk naar de dokter gegaan. Maar niks aan overgehouden. En uh, ho hoezo schrok hij van de vuilnisman? Wat deed de vuilnisman? Nou, het was, nogal, het was wel een beetje bangige kat. Dus als er een vliegtuig overging, harde geluiden vliegtuig overging... of een vuilnisman langskwam, de vuilnis uh, ophalen... Ja. ja, dan uh, was hij wel eens wat angstig. Oké. Okay. Maar, maar goed, het was gewoon mijn eigen kat hoor. Dus, uh, en wij zaten binnen in de huiskamer. Dus uh, het gebeurt wel degelijk. Oké, okay, nee, maar dat was precies wat ik me afvroeg. Dus dat, uh, jij bent ja. het levende bewijs van dat katten wel eens in ogen krabben. Absoluut. Absoluut. Okay. <laughs> oh, ik zit even te denken. Ik denk dat het zou zo leuk zijn om nu de Eye of the Tiger te draaien. Maar is misschien. Oh. Uh, wa waarom ben je wakker, Marja? Ja, uh, ik ben, ik heb, ik lig vaak wakker, uh, ja. stress van het werk en zo. Ja. Ach. Nou nee, geeft niet hoor. Nou, dus dan lig ik lekker naar spannend. jou te luisteren. Ik vind het een heerlijk programma in ieder geval. Oh, dat is weer een positieve bijkomstigheid. Maar, maar als je dan wel in bed ligt, lig je in bed te luisteren of zit je dan wel even in de kamer of zo? Of, uh... Nee, nee, nee, ik blijf gewoon lekker in bed liggen. Ja. Maar als ik dan de Eye of the Tiger zou gaan draaien... dan zit je niet rechtop in bed uh, te stuiteren... dat je helemaal niet meer kunt slapen. Even checken. Want het Normaal is, wel, het is wel, maar nu niet. Het is harde plaat, hoor. Het <laughs> ja, sluit zo mooi aan, maar ik vind het ook zo vervelend... als mensen al in bed liggen en niet bij het knopje van de radio kunnen. Ach, kan <laughs> ja, mij toch is... schelen. Hè? Ja, doe maar, ja, doe maar. Het was okay. zo mooi. Dankjewel, je Marja. Hartelijk bedankt. Ja, ja. jij bedankt. 0800-1121. Survivor was dat. en eye of the tiger. Naar aanleiding van het verhaal dat katten inderdaad... wel eens in een oog kunnen krabben, blijkbaar. Ik dacht dat ze daar een soort... Ja, zevende zintuig. Veel hadden dat dat, dat, dat dat nooit gebeurde. Een hoop vragen die nog niet beantwoord zijn deze uitzending. Uh, Joop wil weten uh, hoe ver de macht van een minister-president rijk. Dus mag die, wat mag hij eigenlijk doen op eigen houtje? Voordat die, uh, waar heeft hij geen toestemming voor nodig? En van wie dan? 0800-1121. Uh, Els uit baalen nassau heeft een hulphond. En uh, als ze de hulphond roept in het bos en het vriest... dan hoort ze een echo... Hoe komt dat? 0800-1121. André wil weten, waarom vieren we kerstmis op 25 december? Hoe zijn we erachter gekomen dat Jezus op die dag geboren is? Anna vraagt zich af hoe we alcoholvrij bier maken. En Angelina vraagt zich af uh, waarom uh, bij de politie wordt gezegd... hoeveel agenten er op een bepaalde zaak zijn gezet. En... Waarom we niet genoeg hebben aan een postcode op een brief? Waarom moet er eigenlijk ook nog een adres bij? 0800-121. Um, Jeroen? Hallo, Jeroen. Dag, Jeroen ja. Hoi, met Jeroen Alias. Hallo, Dat is ook een tweede raam van mij trouwens, die gebruik ik ook al eens. Kijk. Hallo, Astrid. Met haar. Dag, daar ga je Jeroen. Uh, Dag, haar, Plons, Jeroen. En waar bel je over? Nou, ik heb een hele leuke vraag. Ook over die katten trouwens, dat uh, krabben in de ogen en zo. Ja. Mijn hondjes zijn bijna een keer uh, aangevallen. Regelmatig trouwens door die katten in de buurt en dan wordt die in zijn oog wel eens aangevallen. Maar, in zijn uh, ogen ook? Ja, die, die kleden katten zijn <laughs> ja, echt heel gemeen. Ja, maar als je, dus. als je aanvalt, dan lijkt het mij ook handig om op de ogen te mikken. Ja, ja, Niet ja, dat ja. ik het toejuich, maar als je aanvalt, dan is dat op zich een goede ja, maar... plek om aan te vallen. Maar ja, ik dacht toch echt dat ze nooit in ogen krabden. maar het wordt ontkracht deze nacht. Nou, het ja. zijn roofdieren eigenlijk, hè? Ik had ja. Het ja. zijn roofdieren, toch, eigenlijk. Ja. Ja. Maar, uh, uh, nou, ik heb een paar, een paar brandende vragen. Nou, ja. En uh, de, de, de echte brandende vraag is... waar komt de uitdrukking je snoordrukken' vandaan? Oh, ja. Je snoordrukken. Ik heb er al meerdere mensen over gehad. Nou, niemand weet een antwoord. Uh. En ik kan ik wel gaan googlen, maar dat doe ik niet. Dus ik nee, doe... dat mag niet, hè? Nee, dat nee, doe ik niet, doe ik niet, doe ik niet. Nee, zo naar Daadloos. zijn, want dan leren we er niks van. Daardoor. Maar, uh, gelukkig uh, is er de partij mensen die slapen met het etymologisch woordenboek naast het kussen. <laughs> en die gaan nu bellen naar 0800-1121, dat hoop ik tenminste. Dat is kan... één. Ja, en, ja. ja. En, en vraag twee, heel simpel. Over, ja. Jij hebt het over jouw kat en ik heb het over mijn huisdier al. Doris die zelf staat, dus rustig, heerlijk. Maar... Uh, ik laat hem wel eens alleen, hè? Moet ik, wel eens, ik moet wel eens alleen laten. Maar hij voelt altijd perfect aan wanneer ik hem alleen laat. Gaat hij al grommen en of, of soms gaat hij flink blaffen namen? Maar hoe kan hij altijd nou aanvoelen dat ik hem alleen laat? Ik bedoel, ik probeer het helemaal. <gacht> met mijn jas buiten te leggen, op buiten mijn huis. Alles voor te bereiden en op een gegeven moment. Gaat... Weg te sluipen? Ja, weg te sluipen. En toch voelde hij het aan dat ik hem alleen laat. Hoe kan dat nou? Ja. Dat vind ik zo. Het interesseert me al, al jaren met, met Doris. <gacht> hoe kan dat nou? Hoe zit dat? En uh, is dat altijd, ook als je ja. onverwachts boodschappen gaat doen? Uh, ja, nou ja, dan, dan, dan snapt hij het even niet. Maar ik, laat, ik leid er tegenwoordig af en toe om gewoon lekkere, lekkere smulkluifjes te geven. Is dus hij daarmee bezig en dan loop ik gewoon weg. Terwijl je, je zou doen. denken dat hij juist denkt, oh jee, ik krijg weer een smulkluif. Nou, zo sluit die geloof ik ook nee, he? niet. Nee hè? Het is <laughs> geen hulphompt materiaal dit. Nee, niet echt, ja. Doris. Oké. Okay. Nou, um, uh, dus uh, Doris die gaat uh, grommen en blaffen als jij je snor drukt. Ja. En <laughs> nou, dat heb waar... goed Waarom is dat? En waar komt de uitering je, je snor drukken vandaan? Ik ga mijn best doen, Jeroen Haar. Oké, dagje doen. Ja, nacht. Goeie nacht. Piet. Uh, ja. Ja. Uh, ja. Ja. Ga je wel eens op wintersport? Nee, nooit. Nee. Nou, kijk, mensen die wel eens op insport gaan, bijvoorbeeld twee weken of zo. Ja, bijvoorbeeld, hè? Nou, Laat ze dan een verwarming aanstaan, dus hier uit, niet eruit. dat Want... is hem. Nee, nee, nee, Ja, kijk, ik heb ja. een zonder van verwarming als je je staat. Ja. En eh. Uh... Ik heb, ik heb bijvoorbeeld uh, boven drie, drie uh, kamers. Nou, dat doe ik nooit te vaag gehaald. Ja. Maar dan ben ik wel bang dat het kapot vliegt. <lacht> ja. Wa waar is het nou uit? Ja, nee, dat, dat is ook zo. Je doet me een beetje aan de Zweedse kok van de Muppets denken. Dus, oh, die body, die body, die boei, die, boy, die de... Ja. Piet? Ja, daar is hij. Hallo. In. Hallo, Piet. Ja. Ja, waar waren we in het verhaal? Je zei het, de, de, de verwarming. Ja, nou, ik vind dat gewoon heel erg zonde om... Als mensen de verwarming hebben. Te, te staan. ...boven al die drie kavels, zie en, die, en dan kom ja. ik nooit. En dan wou ik is uh, misschien een oplossing om al te vriezen te gooien. Oh, wacht. Ik geloof dat ik nu door de bomen het bos zie. Jij zegt, als ik op wintersport ga en ik ben twee weken weg... dan wil ik ja. niet twee weken de verwarming aan laten staan. Maar ik wil ook niet dat ik thuis kom en dat de verwarming bevroren is. Omdat hij niet warm geweest is twee weken. En het misschien niet nee, is. Heeft. een intelligent persoon. Nou ja, ik vertaal het even. Van uh, uh, Mompeleriaans naar Nederlands. En dan en, uh, denk je van, ja, als... Uh, als ik dus antivries in de verwarming doe, dan kan hij niet bevriezen... maar hoeft hij niet mijn hele vakantie staan te loeien. Maar omdat ik ook niet altijd intelligent ben... Hmm. is het misschien wel hartstikke dom... want uh, misschien is dat wel helemaal niet goed op te warmen, antivries. Nee, nou ja, dat hoeft natuurlijk niet. En... Je kunt natuurlijk als je thuis komt... ik bedoel, als je antivries in je verwarming kunt doen... dan kun je als je thuis komt ook de antivries weer uit je verwarming doen. Ja, hebben. hallo, daar kan je natuurlijk niet zomaar een beetje mee gaan rommelen, hè? Nou, ik vind, als je het in de verwarming kan doen, dan kan het toch ook weer uit? Nou, dan kan je net zo goed al het water eruit halen. Hé, hey, dat is een goed idee. Nee, dat is wel uh, niet. Ik wou niet de hele tijd meer aan, aan de slag gaan. Nee. Ik zat meer te denken aan gewoon uh, als vriezer in te doen. Alleen ja. Een beetje. Misschien is hij antivries wel helemaal moeilijker te verwarmen aan 20 graden dan gewoon water. Ja. Dat kent hij ook, hè? Dat ja. weten we niet, hè? Ja, je weet het niet. <laughs> nou ja, gelukkig ja. zijn er Tenminste, ik hoop dat er mensen zijn met enorme uh, antivriesdeskundigheid. Ja. En die bellen naar 0800... Hallo? Ik vind al heel wat dat we samen de vraag hebben weten te formuleren, Piet. <laughs> ja. Kan er antivries in de verwarming, als ik op vakantie Ja, Kennen we sta? wel op wintersport, sowieso. Ook. Ja, kennen, we, kennen we wel op wintersport, ja. Dat, maar dit, dit... Ik niet. Nee, dus eigenlijk is dit een vraag waar je ook het antwoord... Je kunt het antwoord hebben, maar je was toch niet van plan... ...om antivries in je verwarming nee, te doen. Nee, maar ik wordt wel een weekje al nou een moeilijk toerend zuiden, toch wel. Ja, al. dat is ook een soort wintersport. Ja. Uh, ja. Dus, uh, Nou, uh, Piet, ik doe mijn best. Nou. Goeiedag. Goeie, dag. Ja, hetzelfde. <laughs> dag. <laughs> ja, 0801121. Ivan. Goedemorgen, Astrid. Dag, Ivan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een vraag aan jou. Wat ja. is de functie van de commissaris van de koningin? Kun je dat nog een keer herhalen? Wat is de functie van de commissaris van de koningin? Oh, de, de functie? Ja, wat doet hij? Ja. Oh, wat een goede vraag. Dat vraag ik me namelijk stiekem altijd ook altijd af. Ja, die, als ik hoor dat een afscheid feestje van de commissaris van de koningin... Heeft... In Zeeland één ton gekost. Ja, zijn dat het hele dure feestjes, de afscheidsfeestjes van, ja, van de koningin van de koning. Als ik moet die feestje betalen, dan moet ik vijf jaar uh, lang werken. Ja. Dus naar mijn mening hebben die mensen uh, ontzettend belangrijke functie. Ja. Ik vind het prima. Alleen, ik vraag me af of de koningin daar iets van vindt van de kosten. Van de kosten, ja. Nou, ja, een commissaris van in... de Koningin heeft heel vaak een adviserende functie. Wat zeg je? Een com commissaris van de Koningin heeft in sommige gevallen, dat, dat is het enige wat ik dan weer weet, maar de, een adviserende functie. Dus die weet natuurlijk van zijn eigen gebied of haar eigen gebied heel goed wat daar speelt en wat daar gebeurt. En die kan dus tegen de koningin. Ik bedoel, de koningin kan natuurlijk niet van twaalf provincies in de gaten houden. Wat er, wat er allemaal gebeurt. En bijvoorbeeld. stel dat je in een provincie die grenst aan Duitsland. dan kan de koningin niet in de gaten houden. hoe de onderlinge betrekkingen zijn. en dat er een vliegveld net over de grens komt. en dat wij daar dan weer handelsvoordeel van kunnen hebben. Allemaal dat soort dingen. En dat houdt de commissaris van de koningin in de gaten. die houdt contact ook met burgemeesters en zo. Het is eigenlijk een schakeltje tussen de lokale politiek en de nationale. Ja. Uh, ik vind het prima, De koningin ik. Uh, en Rutte hebben zulke mensen nodig, natuurlijk. Ja. Maar ik vraag me af of uh, onze lieve koningin uh, wel op de hoogte is van die dure afscheidsfeestjes. Ja. Wat is haar mening? Ja, maar dat is dan een beetje lastig, want ze heeft, vindt het Waarom? heel onprettig ben als je u, haar belt. En bent dus je bang is. daarover te, te praten? Doodsbang. Dat uh, lijkt me wel uh, sterk. Ja, mij ook, dus ik begrijp niet zo goed waarom je het zegt. Maar, nee, maar ik, nee, maar het is meer, Iwan, dat als je vraagt naar de mening van de koningin, dan kan ik daar tussen twee en zes s'nachts niet zo goed achterkomen. Nou, het lijkt me een goede idee als onze koningin één keertje uh, Op zou in de loop jaren bij, bij Paul en Witterman even uh, uh, verschijnt. Ja, of hier? Ja. Waarom niet? Dat we, dat we dan een soort maandelijks gesprek met de koningin hebben. Nee, het hoeft niet maandelijks. Maar nou, dat zou ik kijk, eens willen horen. Nederland ver verkeert momenteel in oorlog, economische oorlog. Ja, nou... 40%, van, nou, 40 van de bevolking geeft ro geen rode cent om mij nee. te besteden. Nou, Iwan, is dat geen ja. oorlog? N nee, dat is geen oorlog. Jawel, okay. jawel, nou, jawel, We kunnen van mening verschillen ja. natuurlijk. Maar uh, de, de vraag, wat is de functie van de commissaris van de Koningin? Ik zeg 0800-1121 voor een lesje staatsinrichting. Uh, dankjewel, je Iwan. Graag gedaan. Dag. Dag. 0800-1121. Joke. Goedenacht. Hallo. Um, ja, <coughs> ik wilde even reageren ja. op die mevrouw van die postcode. Want ik denk nou... Hoe moeilijk kun je het gaan maken? Ja. Want er is natuurlijk uh, een voortraject voordat de bestellers met die pakketten op stap gaan. Ja. Dan gaan ze, eerst gaat eerst die post in een brievenbus en dan komt die bij de grote sorteercentra. Ja. Daar krijgt de postcode een echte streepjescode. Ja. En uh, daarna wordt die in, laten we zeggen, een willekeurige plaats wordt die... ...bezorgd, omdat ja. die dan in hoge zand, ik roep maar wat... ...wordt uh, bezorgd op het postkantoor. En daar zijn in de vroege morgen mensen met hun handje... ...in allerlei vakjes van straten aan het sorteren... Ja. ...de post die op straatnaam ligt. En dat is allemaal nog handwerk. Dat is op gewone dorpen en, en, en kleine steden... ...is dat nog helemaal niet geautomatiseerd... En daarbij wisselt het zo erg dat niet elke postbesteller uh, die invalt... heeft gelijk uh, in zijn hoofd waar die uh, uh, postcode bij hoort. Oh, Soms ja. komen ze niet eens uit de woonplaats. Oh, ja. Dus uh, laten we nou maar gewoon die heerlijke straatnamen houden. Ja, en maar daar... ja, goed, het, is, het zijn natuurlijk heel handige plastificeerde kaartjes te maken... met een soort uh, vertaling van de straten naar de postcodes voor de... Ja, maar dan, maak, de je inval, dubbel, dan maak je het dubbel ingewikkeld. Weet je wat, wat je doen moet? Pas iets veranderen als er uh, zoveel aan mankeert... dat de noodzaak tot veranderen er is. En die is er helemaal niet, want voor zover het goed loopt... is dit een prima systeem. Nou, ik vind dat een, uh, een uh, prachtig statement, moet ik zeggen. Ja, wij hebben zoveel familie gehad bij de post en... <laughs> Mijn maar vader wat, is was dat bij de dan post. dat er bij jou in de familie iedereen maar bij de post gaat werken? Nee, mijn vader was uh, hoofdambtenaar bij de post en mijn schoonvader was uh, postdirecteur en mijn man heeft 40 jaar bij de post gewerkt. En dan kom je wel eens even achter de schermen te kijken. En je gaat ook met collega's om. En dan is het heel fijn dat die grote voorsorteercentra er zijn om dat uh, te versnellen. Want in negen van de tien gevallen is de post toch wel op tijd. Als ik smiddens om half zes een, een pakje op de bus doe, is het smorgens om negen uur bij, uh, in Zeeland bij mijn vriendin. Dus uh, dat, als je het niet kwijtraakt, dan is het er toch aardig uh, goed gedistribueerd. Ja. Nou, dat heb jij mooi verwoord om de ja. uh, vier minuten voor, uh, voor drie s'nachts. Nou, ik wens je een hele fijne uitzending. En ik ga nog even verder luisteren totdat ik slaap. Dan houdt het op. Ja, nee, dat, ik, daar heel kan veel... ik heel weinig tegen inbrengen. Heel veel plezier. En ik luister al jaren met genoegen naar je. En af en toe breek ik eens even in. Nou, heel graag om uh, nog iets wijs te bedenken. Goed. Dank dag. je wel. Dag. Ruudjes. Doeg. Ja, en over adressen gesproken. Het adres van de nachtzuster is Postbus 518 1200 AM in Hilversum. En ik vind het zo leuk om kerstkaarten te ontvangen. En dan in het bijzonder van die kerstkaarten uh, die door mensen zelf gemaakt zijn van een foto. Dus van die mensen die dan als het ware Doris de Hond een kerstmuts op hebben gezet, hem in de kerstboom hebben gehangen, daar een foto van hebben gemaakt. En daar dan hartelijk, hartelijk gefeliciteerd met de kerstdagen hebben opge opgetypt. En die dan opsturen en daar word ik altijd heel blij van. Dus dat kan via postbus 518 1200 AM in Hilversum. En als je je adres erop zet, dan stuur ik ook een kaartje terug. Dennis, goeienacht. Hey, Astrid. Goeienacht. Goedemorgen. Nou, zeg het maar. Uh, nou, eigenlijk bel ik niet meer de vraag, maar ik meer met een mededeling. Ja. Um, ik maak nu, of als ik maak niet, maar ik ben momenteel bezig... met de verfilming van de Joodse Messias, naar het boek van Arno Grunberg. Ja, de Joodse Messias, ja. En um, daar ben ik nu inmiddels al nou, denk ik, inmiddels ruim acht jaar bezig. Mm -hmm. um, nu is het gewoon heel erg nodig dat ik een producent heb. En ik heb alles achter me staan, echt iedereen en alles... wat ja. je maar kan bedenken. Ja. Um, alleen ik mis een producent en ik mis een investeerder. Maar voornamelijk producenten, dus als er iemand is... Iemand, Wat dan ook. Ja. Uh, Geen zitters. Dan moet je voornamelijk vooral even kijken op uh, film.deosmessias.wordpress.com. Oké, okay. maar wa waarom ben je er al acht jaar mee bezig, Dennis? Dit is een boek. Hoe oh, ja, ja. moet je het uitleggen? Uh, um, moet je je voorstellen dat uh, Oliver Stone was tien jaar bezig. Uh, Born on the 4th of July. Ja. Waarom doet iemand dat? Omdat hij dan met je graag iets wil filmen je, waar je in gelooft en waar je verhaal in ziet. Ja. En. <tieft> Want het is hetzelfde als toen in 1993 uh, Spiewerk maakte Sinners List. Spielwerk. En ja. toen zei hij op een gegeven moment... Ja, het boek heeft ik tien jaar op de, uh, bijna tien jaar op de planken gelegen. Ja. En toen heeft iemand afgevraagd van... Okay. Goh, why is this film already been made? En uh, niemand kon het werkelijk beantwoorden. En uiteindelijk is het toch al begonnen. Dus het gaat een stukje om het uh, verhaal... Het moet een, en een beetje om... groeien. Hm? Het moet nog een beetje groeien. Of het, had, het moest nog groeien, je bent nu klaar. We hebben nog 20 ja, seconden het... tot het nieuws, Dennis. Wat moet een producer doen? Want dat weten mensen misschien niet precies. In mijn investeren. In, in de film voornamelijk. Nee, je okay. vooral in de film investeren. En vooral ook even kijken op filmdejoodsemecijas.wordpress.com. Oké, okay, de Joodse Messias film van Dennis. Als je geïnteresseerd bent, kijk daar even. Of, uh, of yes. wel 0800-1121. Succes, Dennis. Yes, dankjewel, Astrid. Doeg.